...mederaar genomen. En ik heb ook nog wat kaas. Ben hm. jij wel eens in Keulen geweest? In het Germanisch-Romanisch museum? Nee, wel eens in Keulen, maar nooit in het museum. Nu moet ik binnenkort naartoe met de Zeemuseumcommissie. Daar wist ik niks van. Heb je me niks van verteld? Ik hoorde het vandaag pas. Oh, wat ga je daar dan doen? Een studiereisje. Op kosten van katoen.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 Mag ik hem naar boven sturen? Stuur hem naar boven, ik vang hem al op. Dank u wel, meneer. Jacobo Alblas komt omhoog. Ik moet naar Balk. Wil je hem even bezighouden? Ik vang hem al op. Geef hem vast een kop koffie. Ik ben zo terug, denk ik. Ik zal het bekijken, Frank. <coughs> Dank je. Wat heeft Balk, denk je? Uh, geen idee. <laughs> Misschien worden we wel opgeheven. <truimert> Jesus Christ. Dag, Jacobo. Hoi. Hey. Je moet er toch niet aan denken dat je hier oud wordt. Het is dus Dat word je ook niet. Alleen de heel sterken houden dit vol. Jeez. Loop jij vast door. Ik moet even naar Balk. Hier ben ik.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 Heeft al koffie gehaald? Drie kopjes. Ha, Mark. Ben jij vanmiddag? Nee, had je me nodig? Ik wil even praten. Ben je er morgen? Morgen ben ik er. Dan morgen misschien? Maar, waar gaat het over? Over de vergadering van dorpse Streekgeschiedenis. Balk wil dat een van ons in het bestuur gaat zitten. <lacht> Mag politiek. Ik haal je wel.